Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer zijn er meer coronabesmettingen geteld bij het RIVM. 6.500 mensen werden positief getest in één dag. 24 mensen zijn overleden. Gisteren bleven de nieuwe besmettingen onder de 6.000 hangen. Dit weekend wordt spannend. Of de coronaregels werken moet ergens deze dagen duidelijk worden, zegt deze viroloog. Ik denk dat de maatregelen die anderhalve week geleden zijn afgekondigd, aanvullend met de mondkapjes, uh, nou ja, regels van, van de afgelopen week, verwacht je ook pas vanaf dit weekend iets te zien. Uh, maar dat moet ook echt wel gaan gebeuren, want uh, ja, de cijfers die liggen er niet om momenteel. Het kabinet riep op om dit weekend voorzichtig te doen. Blijf uh, zoveel mogelijk in je eigen biotoop. Ook in Staphorst blijven meer mensen thuis morgen. Er zitten namelijk minder mensen in de kerk. Vorig weekend zat er nog 600 man bij in dienst van de hersteld hervormde kerk. Maar het advies is om max 30 man in een kerk toe te laten. De Rooms-katholieke kerken doen dat al. In Staphorst willen ze niet zeggen hoeveel mensen ze nu gaan toelaten... ...behalve dat het aantal drastisch teruggeschroefd wordt. In Noord-Korea heeft niemand corona, volgens de leider Kim Jong-un... ...zei hij op een grote parade om het 75-jarig bestaan van zijn partij te vieren. Dat ging allemaal met veel bombari. De dictator zei in een lange speech dat veel Noord-Koreanen het zwaar hebben. Een kleine rel in de hockeywereld, hockeyclub Kampong... ...geeft na twee weken toe dat een speler tijdens een wedstrijd... ...een positieve corona-uitslag heeft gekregen... Die speler stapte in de rust opeens in de auto en reed weg. Maar de club wilde lange tijd niet zeggen waarom. De club Pinoké was hun volgende tegenstander en maakte zich van tevoren veel zorgen. De jongens uh, zijn er zenuwachtig over omdat uh, uh, het heel makkelijk in zo'n sportsetting uh, wordt overgedragen. Zoals het er nu uitziet heb ik een, een team dat zegt wij willen eigenlijk niet spelen. Pinoké speelde die zondag uiteindelijk toch tegen Kampong. Nu blijkt het dus toch om een coronabesmetting te gaan. De hockeybond doet nog onderzoek. Krijg je het weer nog? Het is wisselvallig. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af. En er is ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 richting Noord-Holland. Tussen Bresandijk en Den Oever heb je iets meer dan 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even na drie uur, welkom terug vanuit onze studio aan de Torweg. Tina. We zitten hoog in droog, om het zo moet te zeggen. Maar jij was net even naar buiten, even buiten aan het spelen. Ja. Maar hoe is buiten? Niet zo best niet, hè? Het uh, is raining als een and dogs. Ja, uh, het yeah, is raining and dogs. Nou, dus gewoon met andere woorden, lekker binnen blijven en luisteren naar het geluid van Zandvoort. Goedemiddag. Even na drie uur, wat gaan we in dit uur allemaal doen, Albert Jan? Nou, zojuist is uh, de kwalificatie begonnen van uh, de Formule 1 van de Eifel... op de Nieuwboeitje Ring. En uh, Q1 uh, heeft nog ruim 10 minuten te gaan. En uh, op, uh, een, een momenteel de snelste tijd gereden door verstappen. 1.26.3. Maar goed, dat zegt nog niks. We houden het voor u in de gaten. Over de tweede praten gaan we weer schakelen met uh, uh, Duintjesveld. Want daar is uh, voor ons aanwezig Jan van der Leden voor het verslag van de wedstrijd Zandvoort tegen AMVJ. Uh, momenteel de, de, ons bekende tussenstand 1-0. Kijken hoe de stand van zaken is aan het einde van de eerste helft. Verder hebben we dat interview nog staan... Met, uh, ons, van onze collega Ben Zonneveld... Uh, ...had met uh, Witzia wiet, wiet, Soesenhorst. inderdaad. Op maandagavond op NPO 2 om vijf voor half negen s'avonds. Uh, Zet u dat vast in uw agenda. Maandagavond om vijf voor half negen uh, s'avonds op NPO 2. De documentaire de Zandvoortse Formule 1... Met, uh, ...waar zij de regisseur, regisseur van is. Daarnaast nog Zandvoort Nieuws in het kort. Uh, er wordt ook tennis nu de damesfinale van Roland Garros... Uh, de tiende etappe van uh, de Ronde van Italië. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte en ook voor de komende vijf jaar weer... Uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, dat wordt weer een uh, vol uur. We kunnen weer aan de bak, zo te horen. Wij gaan aan de bak. Wij gaan aan de bak, inderdaad. Nou, buiten is het niet zo lekker weer, hoor. dat is juist uh, van de collega Albert-Jan Vos. Dus binnen blijven en luisteren naar de radio. En je kan ook luisteren naar de radio op tv. Zeg, zet je gewoon kanaal 40 aan via Sigo Digitaal. En dan uh, hoor je ook het geluid van Zandvoort. En uh, ook meteen de laatste nieuwtjes kun je dan zien, hè. Alles wat in Zandvoort en de nabije regio gebeurt, we houden het voor je in de gaten. Dat doen we al 30 jaar lang vooruit Zandvoort. We zeggen een hele goede middag. over gehad, uh, Albert-Jan. Dat is uh, deze mooie hoes van uh, Christopher Cross. Ja. Weet je wel, met die pelikaan Pla erop. Flamingo. Oh, flamingo. Is het geen pelikaan? Nee. Oh, flamingo. flamingo. Flamingo. Ik heb hem thuis liggen, ja. ik geloof. ik. Oh, echt waar? Ja, ik heb LP. Oh, een collectors item, uh, Albert-Jan. Hm. Je hoort in ieder geval, right. <laughs> hij is meteen stil, right like gewint. wind. <laughs> we gaan weer naar Duitjesveld, naar Jan van der Leden, want uh, daar wordt gevoetbald vanmiddag uh, SV het AMVJ. En we stonden met uh, 1-0 uh, voor. Is dat nog steeds zo, Jan? Het is nog steeds zo Rob, uh, we hadden in het spel eigenlijk op 2-0, zelfs misschien wel 3-0 voor kunnen staan. allewel ANVJ iets sterker is, iets, iets, uh, iets harder dan wij. En ze hebben daardoor wel een klein veldoverwicht en ze hebben de wind mee. Maar wij hebben toch de beste kansen gehad. We zijn toch echt nog kansen geweest op uh, 2-0 en 3-0, maar ja, het gingen net daar. Oké, okay, ja, nou, we hebben nog een paar minuten te gaan ja, in de eerste helft. Is dit we hebben nog een paar minuten te gaan in de eerste helft, dus uh, ja. kan daar nog wat in gebeuren, denk je? Ja, dat kan. kan altijd nog. Maar ik moet even twee zetten voor die jongens. <laughs> nou, sorry hoor. Dat... <laughs> Oké, okay, nee. Uh, we, we zijn niet boos, ga je gang en uh, we bellen hem kort voor vier wel weer. Is goed. Muzzle. Ja, dat krijg je de voorzitter. Hoi, hoi. De voorzitter moet thee zetten natuurlijk, hè Jan? Ja, dat, dat hebben ze goed geregeld daar. Veel plezier en tot zometeen. Tot zo meteen. Hoi. een gouden oude danceclassic tegen die ik al een hele tijd niet meer gehoord had die ik vroeger helemaal grijs draaide in de piratentijd Deze van Total Contrast and Takes A Little Time meer dan 30 jaar geleden dus de Q1 Albert-Jan, die is inmiddels bijna afgevlacht ja. en hoe is de stand van zaken al daar doet Max het goed uh, ja, uh, op tweede plek vinden we Bottas terug, drie Hamilton... en uh, Verstappen was de snelste in Q1 met 1.26 en 3.19. Daaruit zijn Grosjean, Russel, Latifi, Raikkonen en Hoekelberg op naar Q2. En wij gaan op naar het interview wat collega Ben Zonneveld vanmorgen gehad... met Witsia Soetenhorst uh, in zaken uh, haar pro, uh, documentaire De Zandvoortse Formule. En die wordt morgenavond uit, maandagavond uitgezonden bij NPO 2 om vijf voor half negen. Hier volgt deel één. Naast mij zit uh, Witja. Ik mag Witja zeggen, hebben we net gesloten. Ja. Uh, welkom. Leuk dat je er bent. Je bent uh, sinds tijden onze eerste gast aan tafel. Met gepaste afstand uiteraard. Um, het gaat natuurlijk over de film uh, Formule Zandvoort. De Zandvoort Formule. De Zandvoort Formule. Uh, er stond nog een tekst achter uh, het dorp, het duin en de race. Uh, gisteren was je bij uh, Max. Daar heb ik een paar stukjes van de film uh, kunnen zien... Waaronder een bezorgde uh, duinwachter. Maar daar komen we zo nog wel op. Uh, je woont zelf in Haarlem. Ja. Dus je, uh, denk ik dat je de perikelen hierom... Uh, van het beginstadium al, al gevoeld hebt. Uh, want wat hier gebeurt... dat dende door naar Haarlem. Uh, je beleefde dat. En hoe ben je dan tot, tot uh, de intentie gekomen... om die film uh, op te zetten? Het kwam eigenlijk omdat... Um, ik woon in Haarlem, zoals je zei. en op, uh, Ik merkte in de maanden voordat de beslissing werd genomen... of de weken voordat de beslissing... dat de Formule 1 terug zou komen naar Zandvoort... dat dat steeds meer begon te leven. Ook in Haarlem en bij vrienden van mij. en Dat het erover ging. Van, zou dat terugkomen? En dat mensen zeiden dat kan toch niet. Of mensen zeiden ja juist, leuk en te gek. En nou ja hele verschillende meningen. En toen dacht ik al, nou, het is een goed idee. Misschien is het een goed idee om daar een film over te maken... En toen heb ik er al over gesproken met mijn producent. En toen de beslissing werd genomen. Euh, toen kon ik meteen, heb ik eigenlijk meteen contact opgenomen met BNM Farah. De omroep die ook daadwerkelijk uit gaat zenden. Van, zouden jullie hier interesse in hebben? En euh, dat hadden ze. En euh, nou ja, dan gaat zo'n plan, dan gaat zo'n trein eigenlijk rijden. En dan euh, moet je een plan gaan maken en schrijven en mensen zoeken. En euh, dat ben ik toen gaan doen. Plaats schrijven, mensen zoeken. Ben je gewoon in binnengewandeld en zegt van nou, uh, laat ik eens met de ondernemers praten. Ik wil graag met bestuurders praten. En, en hoe waren die contacten met? Uh... Ja, dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb uh, contact gehad natuurlijk met Lana Lemmens en uh, via haar weer bij andere mensen terechtgekomen en. Er zitten ook heel veel mensen in de film die alleen maar met een stem hoort. Uh, omdat ik niet zoveel personages op kan voeren. Want dan weet je als kijker niet meer wie wie is. En um, ik, ik wist al vrij snel dat ik het uh, eigenlijk wilde doen over dat ik uh, het circuit... Uh, is, een centrale figuur in de film, maar is eigenlijk een plek waar we niet komen. En het dorp uh, aan de zuidkant van het circuit en de, uh, het duin aan de noordkant is, uh, zijn eigenlijk de de velden waar wij ons begeven. Dus ik heb gesproken bij PWN en gevraagd met welke boswachter ik dan eventueel op stap zou kunnen. Ik ben hier met, met Ellen Verhey gaan praten. En, en zo zijn we gaandeweg het dorp eigenlijk. ben ik steeds verder, kon ik steeds verder op deurtjes kloppen en ergens binnenkomen. Zijn er in de film uh, uh, mensen die je meerdere keren spreekt? Ja, Ellen ben ik natuurlijk veel bij. We zijn met Karim Elke Bali, GroenLinks-raadslid. Uh, uh, Sven Pekels is, is de boswachter die we nou volgen. Um, ja, verder zie je natuurlijk... Uh, zijn er zijn ook mensen die zich gaande uh, het proces uh, de in, erin kwamen. Dus, uh, bijvoorbeeld Hanneke Mel van uh, Paviljoen Jeroen was iemand die ik zag op een bewonersavond en zij maakte zich zorgen over de fietsenstalling die ingetekend stond bij haar uh, paviljoen op, op, op het terras, die je op het terras. Ja, waar de bedden waren dus ja, wel ja, ja. op de bak eigenlijk En, um, en, en nou ja, toen heb ik aan haar gevraagd goh, mag ik eens met je doorpraten en mag ik nog eens langskomen en zo zijn er mensen die gaandeweg in de film komen ja. Zo iemand, uh, hey, je was op die bijeenkomst. Er um, waren meerdere uh, mensen. Ik heb ook iemand uh, die, die, die zie je ineens. Ik, ik ben bestuurslid van de Rust van de Kust. Ja. En dan hoor je de hele zaal gaan lachen. Um, maar dan vraag je met Hanneke. En later heb je met Hanneke nog een keer gesproken. Je bent op strand geweest. Wat, wat vond zij daarvan als, als, uh, als strandondernemster? Nou, Hanneke, is, uh, dat, dat, Hanneke staat voor mij heel erg voor. Um... <kwijnt> Uh, ik vind haar, zij is ontzettend pragmatisch en, uh, en, uh, uh, en daadkrachtig. En zij heeft gewoon vragen over hoe gaan we dit doen? En, uh, en, en, en logische vragen mm -hmm. voor mij hoor, als buitenstaander... Ik denk ook, ja, hoe gaan we dit doen? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En zij is daar ook nieuwsgierig naar. Tegelijkertijd is zij, staat zij heel erg voor zandvoorters. In die zin dat de zandvoorters die ik ontmoet. zijn bijna allemaal ondernemers, en iedereen heeft wel iets een winkeltje, een strandtent... nou ja, dat gaat alle kanten op... maar ze, ze hebben allemaal iets... en ze werken daar heel hard voor. En zij ziet aan de ene kant... ik kan geld verdienen... want er komen straks hè, 1600 fietsen te staan bij mij. Dat is leuk, want die willen allemaal een hapje en een drankje. En uh, nou, dat is mooi verdienen. Maar het moet wel passen. En, uh, en hoe gaan we dat doen? Mm -hmm. en, en daar stelt zij vragen over. Hallo... Ja, nou ja, inderdaad, dat was uh, vanmorgen iemand uh, niet, helemaal, uh, niet helemaal lekker om het uh, zo te zeggen. Het interview van uh, vanmorgen van uh, collega Ben Zonneveld in uh, Goedemorgen Zandvoort. Dat interview gaat uiteraard nog wel eventjes door. En uh, zo dadelijk uh, ja, gaat, uh, gaat Ben uh, praten met haar van... Uh, ja, hoe, uh, hoe is het nou het verschil tussen de ondernemers en uh, de Zandvoorters... En de professionals, hoe zit dat in elkaar en uh, hoe is dat verwerkt in de film? Hoor je zo dadelijk maar eerst de raccoon en de echte fans. Waar je van hield, is niks meer om op te vertrouwen. Wanneer alles dat jij als je leven zag.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 MUZIEK Wie is dat nou? Raccoon, Audio, de nieuwe single van, van hun, de echte fans. Een geweldige plaat. En gelukkig weer eens wat Nederlandstalig van deze band. We zijn bezig met het interview... wat vanmorgen heeft plaatsgevonden bij Goedemorgen Zandvoort. En dat gaat over de docu De Zandvoort Formule. En die is aankomende maandagavond om vijf voor half negen te zien op NPO 2. Nou, vanmorgen was de regisseur van die docu uh, bij ons uh, bij Goedemorgen Zandvoort uh, live uh, te gast. En uh, Ben Zonneveld die sprak met uh, Witsja Soetenhorst... die de docu inderdaad uh, geregisseerd heeft. En uh, ja, we gaan verder met uh, dat interview. En inderdaad, van, uh, ja, wat is het verschil tussen de ondernemers en de Zandvoorters... zeg maar, ten opzichte van de professionals... rondom uh, alles wat er met de Formule 1 gebeurt. Naast mij zit uh, uh, Witsja, ik mag... Nee, dat is, dat is de verkeerde. Die, die hebben we al gehad. Dan moeten we wel de goede opzetten. We proberen het even opnieuw. Hij was in één keer uh, gefloept naar het andere interview. Maar daar komt hij aan. Hoe heb je uh, uh, het verschil ervaren van de nagelstudio... Uh, waar uh, de, de, de, de normale burger zit... tussen de professionals, zoals in Jan Lammers? En Ik neem aan dat je ook met, uh, met Pinsberg gesproken hebt... Nee, nee, die wilde niet meedoen. Oké, okay, maar Lammers dus wel. En meer mensen van het circuit, uh, uh, uh, de, de directeur heb je ook gesproken. Nee, ik heb gesproken... Jan Lammers zit echt... Uh, daar heb ik echt mee gesproken. Mm -hmm. Die is ook geïnterviewd voor de film. Uh, verder volgen wij twee mensen... uit van de Dutch Grand Prix-organisatie meer. Uh, dus de omgevingsmanager... en de man die gaat over... dat hele uh, uh, de, verkeersplan... en uh, toegangsplan. Dat soort dingen. Maar dit, dat zijn meer uh, uh, mensen die we volgen. Niet per se mensen die we interviewen... Uh, uh, juist omdat het de film meer gaat over hoe het dorp ermee omgaat... Ja. in plaats van hoe het circuit ermee omgaat. Okay. Het gaat een hele tijd goed. Iedereen uh, heeft hooggespannen verwachtingen. Dat hebben wij hier ook gemerkt. Uh, iedereen komt langs. Iedereen vertelt jou prachtige verhalen van hoe mooi het gaat worden. En misschien kan ik mijn huis wel verhuren. En dan ineens uh, valt corona binnen. Ja. Hoe kwam dat bij jullie als filmmakers binnen... Ja, dat was natuurlijk een heel raar moment voor ons allemaal. En um, ik, ik was ook wel echt eventjes um, ja, de weg kwijt in die zin... dat ik dacht, hoe moet ik in godsnaam die film af gaan maken? Nee. En, en kan ik hem wel afmaken? En moet ik, of moet ik een jaar wachten tot er wel een race is met het publiek? Of, of, of loop ik dan alles mis als er volgend jaar weer geen race is? Dat konden we in maart natuurlijk ook nog helemaal niet inschatten. Dus dat heeft wel even geduurd voordat bij mij het kwartje viel... van hoe ik het dan zou kunnen eindigen, de film. Maar het is wel gevallen naar Ik Maak Hem Af. Ik, zeker naar Ik Maak Hem Af. Ja, ja, anders was er nu geen film. En uh, we zijn um, wel meteen in die lockdown hebben we hier uh, gedraaid... Om, om juist ook de stilte en de ontzettende contrast wat zich voltrok, uh, om dat vast te leggen. En, en de lege straten, in, in, zeker in, in maart nog. En, um, en toen heb ik gewoon met iedereen, met de hoofdpersonen uit de film gebeld... en met hen gesproken over, ja, wat nu? En, en hoe zij erin stonden en wat ze voelden. En Ellen zegt dan ook heel mooi dat ze zich hele grote zorgen maakte over het dorp... En, nou ja, voor ondernemers. Het is natuurlijk een dorp wat drijft op ondernemers. En uh, ja, dat de corona kwam hier nog wel wat harder aan dan bij mij. Die... Ik mag gewoon een film afmaken. Ja, ja je, je, uh, je mag je werk afmaken, om het zo te noemen. En je ziet dan ineens ondernemers die uh, bijna geen werk meer hebben. En, en ook uh, zeker naar de Grand Prix toe het helemaal in het potje zien verdwijnen. Zien we die ook in beeld nog? Of heb je alleen telefoon? Nee, daar heb ik alleen telefoon. Ja, je, je, je ziet eigenlijk... Um, shots van het dorp. En, en, um, en ik heb... Uh, van een aantal mensen... een paar mensen hebben we... Ja, een soort portretshots gemaakt. Dus dat je ze heel... Maar dan kijken ze alleen maar naar de camera en zeggen ze verder niks. En dan hoor je hun stemmen. Mm -hmm. Dus Hanneke en, en Ellen en Karim zit daarbij. en Sven, de boswachter. Ik wil nog heel, uh, gezien de tijd moeten we zo'n beetje afronden. Maar ik wil toch nog even naar Karim. Want ja. daar komt een stukje in voor. Um, uh, iedereen stemt voor de Grand Prix. Ook GroenLinks. En hij heeft dat keurig uitgelegd uh, in de raadzaal. Uh, later komt een stuk over strandrijden. En over uh, de zijon. En dan zie je ook uh, bij jou in, in de film dat er een soort, toch een, een twijfelkentering is. Van joh, hoe moet ik hier nou mee omgaan? Daar heb je uitvoerig met Karim over gesproken, toch? Uh, nee, ik, wij volgen daar weer die raadsvergaring. Uh -huh. En we volgen wat er daar gebeurt. En ik heb. Het het is een vrij uitgebreide scène in de film. Omdat het voor het eerst, voor mijn gevoel... het eerste moment was waarop ook zandvoorters... die we al eerder hadden gezien op bewonersavonden... of uh, op een avond, ook zo'n uh, voorlichtingsavond op het station... mensen die heel erg voor waren en euforisch waren... En, en trots en blij zijn... dat je daar eigenlijk een moment zag van... ja, dit ging ook hem te ver... En um, een van die mensen zegt ook letterlijk... ik ben voor het circuit, ik ben voor het racen... maar wat er op het strand gebeurt, mm. dat wil ik niet. En dat vond ik wel een, een heel uh, bijzonder moment in de, om, om dat te zien. Om eigenlijk die, die, die mm. kentering of die draaiing te zien in het ja. dorp. Uiteindelijk is dat dus ook uh, zo ver gekomen dat dat uh, uh, niet doorging... En dat was al, maar pas nadat de gemeenteraad akkoord was gegaan. Ja, ja, ja. Dat... Maar de volgende dag trok de vergunninghouder zich terug. Ja, dat was... ja, dus eigenlijk was het probleem al weer opgelost. Ja, zo kan je het ook zien. Ja. Zijn er nog uh, um, echt, echt bewoners waarvan jij zegt: van, nou, dat is nou echt de Zandvoort die ik gesproken heb? Of... Nee, ik vind het Zandvoort heeft zoveel stemmen en, en, en zo verschillend. En. Uh, Nee, ja, kijk, ik, ik bedoel, ik, ik, de, de, de, de, je kan mensen in je hart sluiten. En, maar dat zijn, de, ze zijn zo divers allemaal. En uh, ik neem ze allemaal mee. Ik heb ze allemaal even lief. Goed. Nou, je krijgt in ieder geval heel antwoord op het puntje van de stoel. En dat leuk. gaat dan uh, aanstaande maandag gebeuren op NPO 2 om vijf uh, voor half negen. Ik vond het erg leuk dat je er was. Ik ook. Ik vond en het leuk om hier te zijn. Ontzettend bedankt. Dankjewel. Nou, dat was inderdaad Witsja uh, Soetenhorst. Uh, vanmorgen de gast uh, bij ons. Over de documentaire van aankomende maandag. Wat ga jij maandag doen om vijf uh, voor half negen, Albert-Jan? Uh, met het best op tafel? Nee, nee, tuurlijk niet. Ik ga wel even kijken. Ik ben heel benieuwd. Ja, wordt een, uh, wordt een mooi moment. Uh, ja. In ieder geval de documentaire aankomende maandag te zien op MPO2. En het gaat allemaal over Zandvoort en de formule. En dat, uh, dus, uh, daar ging het over het gesprek wat je zojuist uh, hoorde met uh, de regisseur.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 De gouden oude single van The Beach Boys. Zometeen weer uh, meer voetbal, uiteraard. Maar dit is deze. Hier is Stevie Wonder. Zo op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag bij CFM. Al 30 jaar het geluid van Zandvoort. Jouw lokale radio en tv. 24 uur per dag nieuws en informatie. En uiteraard uh, ook heel veel aandacht voor de sports. Zo speelt vandaag uh, SP Zandvoort tegen AMVJ. En daarvoor... Uh, is uh, live aanwezig. Uh, Jan van der Leden, de voorzitter van SV Stanvoort. En we zijn blij dat we je aan de telefoon hebben, Jan. Met ook een verslag van uh, de tweede helft van de wedstrijd. Want uh, je bent uh, weer uh, uit de. Uh, uit het... nou, heb je eigenlijk een kleedkamer nu met, uh, met de coronamaatregelen? Of hoe gaat dat? Uh, die jongen, die jongens hebben wel uh, normaal één kleedkamer, ze hebben twee kleedkamers. En we kunnen het dan met die andere teams doen, gewoon ieder twee kleedkamers. Dat zou ook voldoende ruimte hebben. Want de jongens moeten toch ook uh, kunnen douchen. En, en, en dat mag ook. Dus wat dat betreft uh, geen enkel punt. Oké, okay, gelukkig. Nou, we zijn uh, weer gestart. Tweede helft. Hoe ziet het eruit uh, Jan? Het ziet er goed uit. We, we hebben weer een aanval. Het gaat heel snel. gaat heel snel. Nu Nuitsel gaat nu alleen op de keeper af. Op Wat Beetje aan de zijkant. Oh! <laughs> uh, Salim schiet in en keeper zet net op het minuut. En daarvoor hebben we ook alweer twee komen. Echt ongelooflijk. Wat een zeker drie 4-0 voor moet Het gaat hartstikke goed. Het zijn goede, gevaarlijke aanvallen. Alleen het laatste zetje, dat ontbreekt nog. Oké, okay, is uh, AMVJ al een beetje in de, in de buurt van uh, onze keeper gekomen? Of nog helemaal niet? Uh, de tweede helft zeker niet. Absoluut niet. En alleen maar aanvallen van ons. En, uh, en goed verdedigen met een... Uh, me mega trap van Knights of the Team Die ging net over. De keeper stond even te durven het doel, dat zag je heel goed. En hij gaf vanaf de middellijn de trap. Die ging net over, dat is jammer. Nou, we spelen vandaag tegen ANVJ uit Amsterdam. We zeiden het al, hebben aan het begin van uh, de eerste helft best wel een sterke ploeg. Als we nou naar de, de stand op dit moment kijken, van hoe, uh, hoe staat het uh, ANVJ ten opzichte van uh, SV Zandvoort? Zij staan uh, één punt onder ons. En, uh... Oh, zeg... Voorzitter vanuit het team wordt net door Adman overgekomen. Nou ja. <middels> uh, ze staan uh, één punt onder ons. Dus, uh, maar het is nog vroeger het seizoen. Hè. Dus, dus ze kunnen een paar sterke tegen het anders hebben. Ook gespeeld hebben al in de competitie. bijvoorbeeld <middels> vorige week hebben wij we Almere gehad wel even de mindere. Oké, okay, maar het is toch lekker om, uh, om uh, met drie uh, punten zeg maar, uh, naar huis te gaan uh, vanuit uh, Almere. Ja, natuurlijk is dat lekker. In een uitwedstrijd zeker. Dat, uh, nee. dat dacht ik. Wij hebben trouwens nog een mooi uh, verslag gehad vorige week uh, van, uh, van de wedstrijd. Waren we wel uh, blij mee? Ja, ik ging het ook door. En dat was onder het Ik ding, nou zonder dat ik het door heb. Onder het golven Nou ja, helemaal goed. Moet kunnen. Nou Jan, heel veel plezier met de tweede helft. Mocht er wat gebeuren, horen we het graag van je. En we komen sowieso nog een keer bij je terug. Wat is de planning, Albert Jan, daarvoor? Twintig minuten over vier. Tegen het einde van de tweede helft. Twintig minuten over vier, dan spreken we elkaar weer Jan. Dankjewel voor dit moment. Ja, het is nu nog een half uur spelen. 25 minuten. Ja, nou, nou ga je de zaak wel lastig maken hoor. Wacht even hoor, half uur. Uh, 10, 20, 30. Oké, okay. ja, nee, tussen kwart over vier en 20 over 4. Is goed, ik hoor het dan. Tot dan. Oké, okay. Jan, hoi, hoi. veel plezier daar. Hoi en tot zometeen. Hier is de nieuwe single van uh, Lucas Hamming. En die heet Polling. Some people need Het een eerlijke muziek. De nieuwe singer van Lucas Hamming. En die heet uh, Falling. Ja, we hebben net. Of althans, we hebben straks het bericht gehad. Want de nieuwe app he, is gelanceerd. De coronamelder, uh, Albert Jan. En we hebben bericht gekregen vanuit de Telegraaf. dat, uh, dat de app alweer overbelast zou zijn. Heel veel mensen die downloaden hem uh, op dit moment. Klopt dat? Klopt. Want het, uh, coro ik lees even het persbericht. Voor het coronavirus is er nog. Daarom kan, je vanaf, nu, kan vanaf nu iedereen. De coronamelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om met de van de corona te stoppen. In de App Store en in de Google Play Store staat de coronamelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. De coronamelder stuurt je een melding als je... ...langer dan 15 minuten dicht bij iemand in de buurt bent geweest... ...die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app gebruiken... ...bij wie je in de buurt was en die je niet kent. Als je een melding hebt ontvangen, lees je in de app... ...welke maatregelen je kan nemen en of je je kan laten testen. Zo weet je na een melding dat je meer kans hebt om besmet te zijn... ...en kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Want je kunt het eh, coronavirus al doorgeven voordat je je ziek voelt. En ook eh, staat er in. Maar in ieder geval, je kan dus eh, in de App Store en in de Google Play Store... ...de coronamelder downloaden. Maar ja, ik, ik heb ook alweer gelezen in de krant dat het momenteel eh, zwaar overbelast is... ...en dat het wel een half uur kan duren voordat je erdoor ja, bent. Ja, en ik ben van de week naar de tandarts geweest, want je moet wel een bluetooth hebben natuurlijk, uh, voordat, die, uh, voordat die werkt. dus ja. uh, Dat heb ik even geregeld bij mijn tandarts, was ik weer helemaal, helemaal, uh, helemaal cool. up-to-date. Je kan wel downloaden, maar als je hem dan gebruikt, dan, uh, dan kom je natuurlijk in die wachtrij te staan. Dus uh, als je dan even wacht en je doet het vanavond of morgenochtend ben je ook vroeg genoeg. Nou, in Duitsland uh, is het op dit moment uh, spannend op de Nürburgring. Want er zit in Q3 van de kwalificatie nog uh, ruim zes minuten te gaan. En hoe staat het ervoor uh, op dit moment? Nou, eerst even terug naar Q2. Vettel eruit, Gasly eruit, Fiat eruit, Giovanni eruit, Magnussen eruit. En uh, nu uh, momenteel uh, Max, uh, het snelste. Dan gaat het scherm natuurlijk weer gelijk uh, verder. En dan ben ik, ben ik het overzicht weer kwijt. Uh, de Bottas uh, op P2. P2, <laughs> dat zien we nu, ja. Dat, dat sowieso. Maar in ieder geval, uh, ze hebben nog iets van... Uh, zes nou, minuten. Zes, zes minuten te gaan. Het uh, venijn zit hem in de staart. De snelste tijden in Q2 zijn gereden op de rode band. Dus daarmee zullen de, de topjongens uh, top uh, in ieder geval op een rode band van start gaan morgen... bij de start van de Grand Prix van de Eifel. Nou, in die Kort. 6 minuten kan uh, Ricciardo nog even aan het uh, werk. Want die uh, staat uh, op dit moment op P9. Ja. En Peres uh, gaat uh, weer de baan op met een P10 op dit moment. En hoe doet uh, Alexander Albonnet? Albon op een vierde plek. Die staat momenteel in de pit. Doet de keurig. Stap het snelst met 1.25.7. In het derde uur, even onder voorbehoud, ik weet niet welk, hoe, wanneer we dat gaan doen. We zitten ook met het einde van de tweede helft van de voetbalwedstrijd. Een uitgebreid uh, verslag van deze kwalificatie. Dankjewel voor uh, deze update. We houden het allemaal voor je in de gaten hè, bij Sandvoort uh, op uh, zaterdag. Uh, leuk schermpje Albert Jan, hè, dat hij net wegvloekt. <lacht> Daar hebben we steeds last van. Wat is dat nou? Een beetje ons best zeker. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, we gaan gewoon gezellig op naar het nieuws. En weer van uh, vier uur zijn we nog één uur lang bij je. Ook deze disco klassieker kwam ik tegen. Ja, ja, Jaap Koper. Je kent hem ook nog wel. Dit is uh, Millie Scott en The Prisoner of Love. Daarmee gaan we op uh, naar het nieuws en weer van uh, vier uur. Zo meteen de derde uur met onder meer de uitslag van de kwalificatie. En nog veel en veel meer. Blijf luisteren naar CFM Softworks.